van de Laan noemt de zaak zeer beroerd. Hij wil dat iedere cent die de gemeente uit kilheid heeft opgestreken wordt terugbetaald. Homo en lesbische koppels uit Engeland en Wales kunnen trouwen. De wet is aangenomen in het Britse parlement. Verwacht wordt dat koningin Elizabeth haar handtekening nog deze week zet. De eerste huwelijken zouden dan in de zomer van volgend jaar kunnen worden gesloten. Religieuze organisaties kunnen vanaf nu intekenen om huwelijken tussen mensen van gelijk geslacht te sluiten. De Anglicaanse kerk van Engeland en Wales zijn daarvan uitgesloten in de wet... zodat ze als staatskerk later niet alsnog voor de rechter kunnen worden gedwongen... het honohuwelijk te moeten sluiten. De aanwijzingen dat de gestolen schilderijen uit de kunsthal in Rotterdam zijn verbrand worden steeds sterker. In de as in een potkachel in Roemenië zijn resten aangetroffen van verf en spijkers. Die kachel stond in het huis van de moeder van de hoofdverdachte. De verf en spijkertjes worden nog onderzocht.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 Goedenacht, welkom terug. Dit is nog één uur Casaluna uh, en dat uur zit Toon Gerbrands ook bij ons, de directeur van AZ. Sinds uh, elf jaar daarvoor was hij één tot twee jaar ongeveer bij de DSP schaats uh, Ja, ploeg. ik heb nog was een deel het? gecombineerd, zelfs dat ik voor 60% directeur bij AZ was. Uh, maar goed, dat bleek geen bijbaan te zijn, dus dat <lacht> nee, dat, dat was ik niet echt te bij. doen. Nee. Uh, DSB had trouwens dezelfde baas, Scheringa was dat ook. Ja. Uh, dus, maar je hebt in het straat gezeten en daarvoor als volleybalcoach... Europees kampioen geworden bij Dynamo. Vier keer landskampioen, europa 1, of nog meer? Hoe vaak landskampioen? Nee, vier keer landskampioen, paar oh. is gewonnen, Supercup... en de Europacup nog een keer. Ja, daarnaast, uh, dus hij is directeur nu bij AZ... heeft een boek geschreven, De Succescrisis. Daar hebben we het net over gehad. Daar zijn we een beetje kriskras doorheen gegaan... maar het is een leuk boek om te lezen. Dat kan ik u in ieder geval uh, meedelen. en We <lacht> hebben niet alle thema's eruit kunnen behandelen. Maar misschien komt er nog wel wat hè, het komend uur. Want we hebben nog een uur. Maar dit is ook het uur dat uh, luisteraars mee kunnen praten. Als u een vraag wilt stellen aan Toon Gerbrandt, dan kan dat. Door te bellen met 0800 1121. 0800 1121. Uh, u kunt ook mailen: casaluna.ncrv.nl. casaluna.ncrv.nl. En dan hebben we nog hekje Casaluna. Uh, ballonvouwen zijn we niet aan toegekomen. Maar dat buikspreken, ja, ik kom er toch nog even op terug. Het klinkt, het klinkt inderdaad wel een beetje lullig. Dus ik heel even dat. Uh, ja, doe ik, ik. stel een vraag: uh, ben je langer dan 1,80? Ja, nou, dit, dit krijgt te horen morgen, denk ik. Althans, ik hoop dat, ik hoop dat de voetballers uh, slapen. En maar de bewoog uh, helemaal niets nee, aan iemand. laten we het dan houden. Ja. Dat was echt briljant. Um, en ja, dat andere, dat is, daar hebben we echt serieus werk van gemaakt. Want er was nog een, een zin uit Desperade van de Eagles, ja. die we van jou te goed hebben. Ja, nee, ik zei dat er een hele mooie zin was. It may be raining, but there's a, always a, a rainbow above you. En eigenlijk is dat, heeft dat wel iets met succescrisis te maken. Het kan regenen, maar er is altijd een regenboog. Ja. Dus met andere woorden, van, er is wel perspectief. Ja, het is nooit een eind, het is altijd een breekpunt. Er is altijd weer een vervolg ja. op. en dat is op het moment dat je het ervaart, zie het niet altijd... maar later blijkt dat vaak wel. Goed, er is ook getwitterd. Iemand schrijft, de Eagles, die zijn geweldig. Dus uh, dat ging dan over Desperado. Maar vervolgens komt er wel een vraag. Hoe weet je of de coach nog oké okay is? Uh, voor de groep. Afgelopen jaar was onder niveau. Dus dat gaat over Gertjan Verbeek bij jullie. Ja. Die heeft uh, uh, ja, die, dat was een lastig jaar. Hadden we het net al over. Hè. Er is zelfs uh, gedacht wel even aan uh, degradatie. Uiteindelijk winnen jullie toch de beker en gaat het dan toch weer goed en gaan jullie Europa in. Maar hoe weet je dat inderdaad of een coach nog goed is? Nou, dat is misschien een mooi bruggetje naar het verhaal wat ik zelf een keer beleefd heb. Toen ik zelf zwaar in de discussie stond om het resultaten tegenvielen. Toen kwam Tom Boot langs bij mij en uh, die zei: Ik wil eens kijken of het nog een beetje klikt tussen jou en die groep en tussen staf. En hij hield drie dingen in de gaten. Dat A, was ook het Nederlands team, was dat? Ja, he? in, het het Nederlands de, team. in de tijd ja, van de Olympische wilde hem Spelen. Ja. We hadden ons niet geplaatst nog. We verloren drie keer en de kranten schreef ik weg moest. Dat was die periode. En hij zei: ik, ik check drie dingen. A is hoe is het met de energie van de coach? Nou, dat riep je gelijk: dat zit wel goed. Ik ken hem wel en ik zag nog steeds met dezelfde energie. Dus met andere woorden: dat zit goed. Twee is hoe gaat de staf met Jon? Nou, dat, hij had gezien dat dat, dat dat één blok was. En drie is, eh, hoe reageerden de spelers als je aanwijzing geeft, oefenstof uitlegt en dat soort zaken? Hij zei ook goed. Hij zei, dus je hoeft nergens druk over te maken. <laughs> ja, maar ja, voor en, hetzelfde had je je nog een keer verloren. Dat toch... Dat uh, klopt, dat kreeg. weet je nooit helemaal zeker. Want, uh, maar ja, het, het was fascinerend wat daarna gebeurde. Wij, wij wonnen nog twee wedstrijden in de World League. Wij winnen nog vier keer in plaats van Lim Spelen. En Lim Spelen winnen we ook vier van de vijf wedstrijden in de pool. Dus het, het leek ongelooflijk dat Tom Boot die analyse maakte. Maar het is het antwoord op die vraag. Als je praat over de coach bij AZ, uh, dat heeft niet met resultaat alleen te maken. De buitenwacht wil altijd resultaten en gaat dan de coach erop lopen afrekenen. Maar je kan zelfs bovenaan staan en het is mis met de coach. Maar het kan ook een mindere periode zijn. De klik is er, of de staf werkzaam of de spelersgroep werkt goed... of de energie van de coach is er. En dan blijven we gewoon zitten. En hoe zit het nu met Verbeek? Met Van Beek is goed. Hij, heeft, uh, hij zit nu drie jaar bij AZ. Uh, hij heeft drie keer op Europees voetbal gehad. We hebben de kwartfinale van... Uh, van de Europa Cup gehaald. We hebben hebben beker gewonnen. Kortom, als je allemaal resultaten ziet zien... en hoe de nee, samenwerkt. Maar één minuut geleden zei je nog dat dat niks uitmaakt. Nee, dat, dat kan... klopt. Nee, kijk, is, hij heeft en geposteerd. en uh, bij AZ uh, zit hij volgens mij 100% op zijn plaats. Want, want de, de groep luistert nog naar hem. Ja, er is steeds een nieuwe groep die denkt... Hey, Precies. Die man? Moest hij moet zich ieder jaar opnieuw voorstellen nee, nee, aan de helft dat, van dat, de selectie. Dat is ook zo'n issue. Ik heb Foppen de Haag gehad bij, bij Heerenveen... Die dat, die dat extreem gesteld 14, 15 jaar volhield. Uh, ja, de groep wisselde de hele tijd. De coach groeide mee... En ja, dan kan je af en toe zo'n model uh, wel lang stand houden. En, en bij Foppen de Haan was volgens mij ook... dat er bijna niemand meer Nederlands sprak. Laat staan Fries. Nee, dat klopt. Dan Fries spraken ze helemaal <lacht> nee. niet meer. Dus uh, dat, dat, dat klopt inderdaad. Maar het waren inderdaad uh, heel veel buitenlands op een gegeven moment geworden. Maar ja, Foppen de Haan groeide wel mee. En die ontwikkelde zich. En uh, alle generaties uh, paste hij zich aan. Dus dat deed hij knap. Ja. Maar als je kijkt naar de, de combinatie tussen een ploeg... een groep spelers en het coach... dan is dat heel interessant. Want uh, jullie hebben Ronald Koeman op een gegeven moment weggestuurd... Ja. En die is naar Feyenoord gegaan. Uh, ik weet niet, niet meteen geloof ik. Maar ja. die. Uh, en daar gaat het fantastisch. Hoe, ja. hoe zit dat nou? Waarom lukt dat nou ja, dan bij dat... de een wel en bij de ander niet? Of hebben jullie het verkeerd gezien? Nou ja, kijk, het is zo. We hebben, ik heb zelf een half jaar met Rondkommer gewerkt. Prima, man. Uh, prima om samen te werken. Betrouwbaar. Uh, uh, met de club betrokken. Alles wat je kan bedenken was positief. En alleen staat de... van dienst natuurlijk als ja. voetballer. Ja, absoluut. Alleen er was één ding wat, wat, wat niet lukte in dat jaar. Er was op een, gegeven moment, op een of andere reden geen match. Tussen die coach en die groep. En dat, dat, dat zie je dan allemaal dingen terug. En er, er gebeurde van alles. Maar wat gebeurt er gebeurde, wat dan als er geen match is? Nou, ja, dan, dan is het zo dat, dat de ideeën die je hebt. of de plannen die je hebt. net niet worden uitgevoerd. Of uh, ja, ze kwamen natuurlijk uit een. Uh, van een andere coach daarvoor. Uh, waar de Adriaan's gehad. en hadden een verhaal gehad. Ja, dat, dat werd heel strak geregeld. En Koeman is, is de man niet wat vrijer laat. En. Uh, hoort het? Ja, dat, dat, dat klikte toen helemaal. Want er kon die groep blijkbaar niet aan. Want ik bedoel, uh, de vraag is dan Koeman zijn schuld? Nou. Dat weet ik niet. Uh, het is in ieder geval de match tussen die twee... wat op een gegeven moment niet werkt. En dan moet je heel veel aan iets doen. Als is maar één keer gebeurt... slank ik uh, bij AZ werk... ja dan moet je tegen een coach zeggen... dit werkt dus niet meer. En hebben jullie ruzie gehad? Nee, maar wat, wat, wat wel opvallend was... dat uh, hij, hij zat als een professional. Uh, hij nam afscheid als een professional. En ik heb later alleen wel gemerkt in wat interviews... dat dat wel heel veel heeft gedaan. Ja. En, uh, maar goed, aan de andere kant... ik heb hem ook uh, bij Feyenoord... Uh, ik denk dat hij ook uit de periode AZ iets geleerd heeft. Dat, dat denk ik ook. En elk koos ontwikkelt ze natuurlijk. Maar ja, daar pakt hij het behoorlijk streng aan. Maar, allemaal. En oh, bovenop... Dat, dat heeft hij geleerd. En, uh, Minder loslaten. Nou, ik, dat denk ik. Ja, als ik het zo zie op afstand. en Ik zie het elke dag met die groep. Maar hij, ja, hij, is, hij is daar de baas. Hij regelt dat. Hij doet dat goed. En uh, ja, ik denk dat hij uit de periode AZ ook iets meegepikt heeft. Dat hij denkt, van, nou, misschien moet ik dat volgende keer bij zo'n groep iets anders aanpakken. En als Ronald Koeman, jij ja, nu een enorme... Uh, wat is het net het woord... Nee, ik wou nou, ja, ik zo. ja, zoiets ja. dat zoiets uh, een keurig woord uh, zou vinden. Zou dat erg zijn? Nee, hij heeft, hij heeft al een paar keer wat groepen over AZ En dat was niet erg vlijend, om zo te zeggen. En over Marcel Brans en mij ook, omdat wij toen de directie hier vormden. Um, daar, ben, daar ben ik ook heel makkelijk in. Het is zo als, als blijkbaar iemand iets meer tijd nodig heeft om te verwerken. Hij heeft bij ons Johan Kruischaal gehaald. Hij staat bij ons op stadion met, uh, met die schaal. Dus dat heeft hij hem bijgedragen. zijn hem dankbaar voor. En uh, nogmaals, hij heeft ons niks misdaan en wij volgens mij hem niet. Af en toe gebeurt dat. En als hij wat langer nodig heeft, dan... Uh, maar ik, je zal mij geen onverdogen woord erover roepen. Omdat er geen enkele aanleiding voor is voor mij niet... in de samenwerking die met hem gaat. Ja, maar het maakt ook niet uit als mensen je absoluut niet meer mogen of zo. Dat, dat hoort er ook bij. Nee, ja, dat, dat, dat hoort erbij. En, uh, ja, en soms is het onder de gordel. Maar in het geval van, van Koeman, ja, dat is een periode dat je met elkaar meemaakt. Heel veel. Ik, uh, ja, maar ik vind het ook onze eigen falen. Wij hebben aangesteld. Ja. Dus wij hebben het niet goed gezien. En Dus ik neem, trek de, steek de hand op mijn eigen boezem. En ik zeg niet dat het aan Roland Koeman ligt, alleen in die groep ligt. Wij hebben het blijkbaar fout ingeschat toen de tijd. En dat hebben we meestal goed gedaan en toen niet. En wanneer ben je door iemand onder de gordel geraakt dan? Ja, dat, dat, dat nou, er moet heel wat mij gebeuren. Want ik heb, uh, ik heb ergens een slogan, alleen de mensen die serieus neem kunnen mij belederen. En dat zijn er steeds minder. En, en waarom, dus oh, ik, uh, dat is interessant, waarom, waarom neem je het steeds minder serieus? Nou ja, omdat ik. De kijk, mensen die waar ik me mee heb en de, de, waar ik een band mee heb of die op een goede manier mee omga, als die wat zeggen, dan denk ik erover na. Denk, nou. Maar worden dat er steeds minder? Want er, er wordt er over ja, de, de, de, de dunne lijn tussen arrogantie en zelfvertrouwen gesproken. Ja. Dit, dit neigt een beetje naar arrogantie. Als je nee, zegt dat, dat je steeds minder dat, mensen serieus neemt. Dat, dat klopt. Uh, maar het, het valt wel heel klein beetje mee. Maar wij zitten ook in een wereld. Um, ja, waar je dus elke dag onderwerp van een gesprek kan zijn in een praatprogramma, in columns, in, in andere zaken. En ja, daar word je wel een beetje gehard door. Johan Dirksen bijvoorbeeld. Ja, nou dan nou moet ik eerst zeggen dat dat degene is uh, die, uh, ja, als je dingen over mij roept, uh, ik, ik spreek hem één keer per jaar. Ik heb ook ooit advies gevraagd aan hem of ik naar Z toe moest gaan. En daar heeft hij heel goed advies over gegeven. Wat zei en, uh, hij? En Hij zou moet altijd doen. Hij zegt alleen, je moet niet veel interviews geven. Al was met, hij dat? Dat staat en, ook in het boek. Ja. ja, en met die voetbalsport bemoeien. Want uh, dat, dat, daar hebben andere mensen voor. En uh, als je alleen je werk doet, dan kom je heel eind. Dat is een gouden tip. Want hij zei de eerste vier jaar geen interviews. Ja, geen, en zeker niet over voetbal. Dus uh, dat, ik heb helemaal geen interviews gegeven de eerste vier jaar. Op, omdat hij het zei? Ja. En en ook, en uh, ook vrij, uh, want het eerste interview was met VEI, hè? Ja. Met zijn blad. <laughs> ja, <als ik> hij <laughs> belde toen naar vier op. Dan vonden ze wel een keer tijd voor een interviewje. Dat heb ik overigens nog één keer geweigerd. En pas de tweede keer heeft Leiden dat tot een interview. Maar dat ging toen ook niet over voetbal. Dat ging meer over mij als mens... En over de verschillen tussen de verschillende sporten. Uh, want kijk, als ik. Uh, dat is heel apart in die wereld. In voetbal hebben ze een beetje last van xenofobie. Dus angst voor vreemden. Dus als ik nu ze roepen dat de bekercompetitie anders moet. ja, dan word ik weer de volleyballer die ze met zaken bemoeit. en dan raak ik, daar kom ik niet vanaf. Dus ook al ben je 12, 13 jaar werkzaam in die wereld. dat weet ik. Dus ik doe dat ook niet. En, maar ik kan wel iets, iets vinden over uh, uh, zaken rondom AZ. dat wordt wel geaccepteerd. Maar ik bemoei me niet met opstelling. Ik bemoei me niet met wie het goed of slecht gespeeld heeft. Als je die beperking kan maken, dan kan je dus een grote rol spelen bij voetbalclub. Goed, even kijken naar wat andere mailtjes. Uh, moet ik even naar toe? Oeh, verversen. Ja, daar gaat hij. Um, nou, ik ben niet zo handig bezig. Wacht even. Hoe kan dat nou? Oké, okay, daar komt hij. Heeft de ondergang van DSB niet met terugwerkende kracht... de glans van het landskampioenschap verminderd? Nee, in, in tegendeel. Het is zo dat uh, wat mensen. Van Bart van der Velde is die trouwens, sorry. Ja. Nee, dus dat vind ik niet. Uh, het is zo dat. Uh, wat, wat mensen vergeten. Wij, wij werden uh, landskampioen met een budget van rond de 34 miljoen euro. En uh, daar waren wij de, de vijfde of zesde begroting mee in, in Nederland. Uh, nu hebben we 25 miljoen. Dus we hebben uh, wat elk jaar. kwam er 4, 5 miljoen bij vanuit uh, Scheringa zelf. Dus dat, dat was wat wij eigenlijk boven onze stand uh, hadden. Maar wij moesten nog steeds met de helft van budget... of zelfs een derde van budget van Ajax... Uh, want die hebben 100 miljoen aan budget, om even wat, uh, wat te noemen... Uh, hebben die strijd nog gewonnen. Dus wij moesten dat doen met mindere spelers. Alleen Louis Vergaal kreeg het voor elkaar om een beter team van te maken. Dus die prestatie die toen geleverd is... en hij noemt het zelf vaak ook een van zijn grootste prestaties ooit geleverd heeft. En ik kan me ervoor stellen, want wij konden niet de spelers kopen... die ja, Ajax had, we konden niet de PSV, toen het fijn het ook niet. Ja. Dus, uh, dus die glans... Die staat er heel dik bovenop. Hè? Ja, ja, alleen hij, deze meneer, Bart van der Velde, die, die uh, koppelt het aan de ondergang van DSP. En dat was niet echt het antwoord. Nee, nou ja, kijk, wat er, wat er gebeurde... Dat, dat was wel heel triest. Uh, de eerste keer dat wij een Champions League wedstrijd hadden thuis... daar had je op verheugd. Dan denk je, nou, dan komt er een grote bal op de, op de middenstip... en ook de hymne wordt gespeeld van de Champions League. Dat is voor een club als AZ, het ultieme. Ja. En dat was een week uh, nadat uh, inderdaad... Uh, het faillissement werd aangekondigd van DSB Bank. Dus Scheringa was niet meer. Die was op dat moment ook al geen voorzitter meer. Dus wij stonden daar, wat eigenlijk ons mooiste moment moest zijn... in een periode van volkomen onzekerheid. Want wij wisten niet hoe het verder zou lopen. Maar de, uh, het landskampioenschap zelf, daar komen we op terug... dat hebben we gevierd met ze alle, met 60.000 mannen in, in Alkmaar die langs de kanten stonden. Dus dat was fantastisch. Dat lot van Scheringa, heb je dat zelf ook erg aangetrokken? Want hij heeft jou ja. naar het schaatsen gehaald, naar het voetballen... Ja. Nou ja, kijk, het is zo dat. Uh, uh, het is zo, kijk, hij heeft mij de kans geboden om in deze wereld uh, uh, een baan te krijgen. En vervolgens moet je het wel zelf aanmaken. Want als ik er zelf een puinhoop van maak, dan ben ik na twee jaar ook weg. Dat uh, volgens mij realiseer ik mezelf ook wel. Maar wat ik wel gedaan heb. Uh, ja, ik, ik ben dus ook degene die elke twee maanden nog bij hem thuiskomt. En, uh, of op zo'n kantoor waar hij nu zit. En dan, ja, dan bespreken we dingen. Hoe hij ervoor staat, maar ook de menselijke kant. Met andere woorden van hoe is het met hem. En de ene keer gaat het beter dan de andere keer. En hij maakt er heel wat mee. en uh, nou ja, De ene keer heeft hij met de curator wat beleefd. De andere keer persoonlijk weer wat. De andere keer gaat het ietsje beter met hem. Ja, dat, dat doe ik al van vier jaar op dit moment. Dus ik, heb, ja. ik hou die band wel in stand. Ja. En als je dan uh, alle kritiek hoort op hem en op de DSB-bank. Dat, uh, dat hij toch uh, allerlei leningen heeft verstrekt aan mensen die dat beter niet hadden kunnen doen. Ja. Dat hij soms wat trucjes heeft uitgehaald om, om geld te verdienen. Uh, wat denk je dan? Ja, ik, ik, weet, ik weet dat dat bestaat. Ik bedoel, ik ben ook krantenlezer. Ik, ik heb overigens nooit bij die bank gewerkt. Ik, ik heb uh, bij, uh, ja, een van zijn bedrijven was AZ of de schaatsploeg. En uh, ja, daar heb ik uh, Louis Vergaal, maar ook andere technische directeur, gewerkt daar. Dat ging al fantastisch. En hij liet ons daar vrij en we deden samen dingen. En uh, ja, ik heb het dus nooit verdiept in leningen. Ik wist niet eens hoe het in elkaar stak. Maar het en, maakt dan ook niet uit hoe zo'n man aan zijn geld komt? Nou, ja, ja nee, achteraf hoor je dus allerlei verhalen. Het maakte mij op dat moment, ik was bezig met de sport. Ja. En ik kan zeggen, dat is beperkend denken. Van, uh, maar in die, in die periode, ik, ik heb toen het dus misging, uh, ook met de curatoren en met andere mensen, ben ik daarna eens gaan doorvragen. Is, is het nou zo bijzonder wat hij deed? Is het zo dat andere banken... Uh, want al, al, ik, ik kwam dus achter, al die producten waren goedgekeurd in de Nederlandse bank. En uh, dacht, ja, uh, mag dat dan zomaar? Dus blijkbaar mocht dat wel. Andere banken hadden het ook. En dat wil ik niet zeggen dat het allemaal goed was, want daarna heeft iedereen uh, allerlei dingen beleefd. Maar het was niet zo dat je kon zeggen, hij deed heel bijzondere dingen in de bankwereld of hij werd niet gecontroleerd en dat soort zaken. Dat bleek wel iets genuanceerder te liggen. Ja. Hoe is het nu met hem? Nou, wisselend. Het is, hij zit in een volgens mij uh, emotionele achtbaan. En uh, nou, er kom, uh, hij moet binnenkort misschien een keer voorkomen bij de rechtercommissaris. Uh, aansprakelijkheidsstellingen zijn, zo'n beslaglegging op huizen en dat soort zaken. Dus dat is allemaal niet zo eenvoudig. En uh, nou, hij, heeft, hij, heeft, hij heeft geen geld. Dus, uh, dus dat is een hele lastige situatie. Ja, als je van zoveel uh, terug naar nul gaat... Uh, heeft hij al in de gaten dat hij met een succescrisis te maken heeft? Nou, ik heb het boekje uh, vorige week bij hem gebracht. En, uh, uh, ik kan me voorstellen dat hij denkt... van zo'n meter erop met die succescrisis van je. Ja, nou, het, het, kijk, hij is ook altijd wel een knokker en een vechter geweest. Dus is iets waar hij vandaan kwam en wat, wat hij beleefd heeft. Hij maakt natuurlijk wel een hele diepe punt nu mee. En die duurt ook vrij lang. En hoe het afloopt weet, weet je ook niet precies, maar... Ook, ook in zijn boekje heb ik mijn heel persoonlijk voorwoord neergezet. Uh, omdat ik wel aanvoel in welke fase hij op dit moment uh, zit. Uh, dus ja, dan, dan kan je niet roepen van het is morgen opgelost. Want dat is bij hem dus niet zo. Hij zal nog een slepende periode krijgen met de curator, met de rechtercommissaris De afhandeling ervan. Hij stelt al je worden verkocht. Ja, dan heb je niks meer. Dus ik bedoel, dat, dat kunnen mensen niet voorstellen. Mensen geloven dat ook niet. Als ik dat, dat vertel. Zo, ja, hij zal wel ergens iets hebben. Nou, het anders is nee. Ja. En dat weet ik ook van de curatoren. Die zijn twintig jaar teruggegaan in een soort forensisch onderzoek. En uh, niets kunnen ontdekken. Dus, dus, uh, dus ik denk dat dat vooral klopt. Ja. En dat, dat is wel een persoonlijk drama. Ik bedoel, want hij Er hij, was ook een periode dat hij de bank kon verkopen... voor 8 of 900 miljoen. Het ja. alleen jou over te zeggen. Beetje, ja, ja. Ja. Ja, hij was ondernemer. En, je uh, ja. maar hij, ja, hij, Dat was ook een periode dat hij 50 60 miljoen overhiel per jaar. Dus, uh, dus nou ja, de, de rente het weg zijn 4%. Dus dat is nog ja, niet de ja. 60 of 70. Zo, zo ging dat ook. Ja. Dus ik, maar als hij ja gezegd had, had hij hem verkocht. Nee, maar hoe nee. gaat het nou bijvoorbeeld met zijn zelfvertrouwen? Nou, dat is, uh, hij is wel een knokker. Hij is, hij is een vechter. Hij is een, uh, uh, ja, dat heeft een beetje met je mindset te maken. Je hebt mensen mee die de, de, de meest vreselijke dingen meemaken... die dat toch weer positief uit, uh, uithalen. En hij is wel iemand, die, het is natuurlijk wel een soort realisme wat hij nu meemaakt... maar hij is wel een knokker, hij is een vechter, hij wil dingen nog bereiken... En dat is niet zo eenvoudig op dit moment. Daar moet ik ook eerlijk over zijn. hoor. Dus het is niet zo dat het perspectief al longt aan, aan de buitenkant. Dus hij moet er veel langer weg lopen als wie het nou ook. En ja, misschien loopt het ook wel slecht af. Ja, Mag maar dat zelfvertrouwen heeft hij nog. Ja, absoluut. Dat, dat het goed gaat komen. Ja. Nog, dan, daar, nog, want daar moet ik trouwens nog zeggen dat luisteraars hè, daar ook over kunnen bellen. Uh, dat ga ik straks wel zeggen nog even. Want toen jij bijvoorbeeld daar op de bank zat in die zaal... en het, het dreigde om om mis te gaan met dat Nederlands volleybalteam... en de Olympische Spelen waren opeens heel ver weg... Heb je dan ook nog gewoon zelfvertrouwen? Ja, dat had ik zeker. Het is zo dat... Um, is dat dan tegen beter weten? In nee, man? dat is zo dat... Um, kijk, uh, je, je spreekt de route af voor jezelf. En uh, het feit dat ik een bondscoach was... was al een hele grote stap. Ik had de kans om het lim te halen. Dat had ik voor vier jaar ervoor gezet. Dat doe ik. Onvoorwaardelijk. En onvoorwaardelijk betekent zonder voorwaarden. Dus met andere woorden van... niet alleen in slechte tijden, niet alleen in goede tijden. Dus ik heb er daar ook geen seconde druk over gemaakt. Dus ik denk, nou ja, luister... Uh, je hebt onbeheersbare zaken het leven. Dat als iemand had besloten dat ik het niet meer door moest, was klaar geweest. En daar maak ik heel apart, daar maak ik misschien dus seconde druk op. En dat gaat ook niet ten koste van het zelfvertrouwen. Nee. Ah, nee, mooi. Ja, want over zelfvertrouwen wil ik het ook nog. Dat wordt nog niet zo heel erg. Ja, er is wel gebeld, trouwens, met iemand die niet in de uitzending wil. Verder uh, wordt er uh, niet zo heel veel gebeld, maar dat geven we niet, want we kletsen het wel vol. Telefoonnummer als u wel wilt bellen. En dan zijn we, er zijn eigenlijk twee mogelijkheden. U kunt gewoon een vraag stellen aan Toon Gerbans, dat overigens wel via de mail gebeurt, dus daar kom ik straks nog even op terug. Um, via de mail of uh, bellend. Het kan gewoon uh, de vraag zijn die u maar uh, wilt stellen. En wat ik ook wel interessant vind, is uh, om te weten hoe u uh, uw zelfvertrouwen behoudt. Dus wat u daarvoor doet om het zelfvertrouwen te behouden, om het Terug te winnen soms of uit te bouwen. Dus zelfvertrouwen is het mooie thema dat ik uit dat boek, De Succescrisis van Toon Gerbrands, heb geplukt. Uh, 0801121 is het telefoonnummer: ncrv.nl is het mailadres en hekje Casaluna is voor de Twitteraars. Zal ik ook eens even naar kijken of daar nog wat binnen is? Nee, daar is niks binnen, maar wel de mail. Uh, iemand schrijft daarover onzekerheid, faalangst. Hallo Klaas. Vroeger hield ik mij veel op de achtergrond in grote groepen. Sprak liever één op één of één op maximaal vijf. Heb mij erop getraind om groter publiek toe te kunnen spreken. En nu spreek ik wel eens op congressen met een bezoekersaantal van honderd 100 tot duizend mensen. De beste truc voor mezelf is wel rondkijken naar het publiek, maar oogcontact vermijden. Daarnaast natuurlijk wel goed voorbereid zijn op waarover je wens te spreken en welke vragen je zou kunnen gaan verwachten. Goed onthouden dat een keertje stotteren wegens een brok in de keel mag direct een grap maken in zo'n situatie... en gelijk weer doorgaan met je speech. Zelf loop ik maar tegen één probleem aan. Wanneer ik alleen thuis ben en een filmpje van mezelf wil inspreken... gaat het telkens mis. Daarbij, word daarbij te onzeker... omdat ik dan niet kan reageren op het publiek. Hoe daarmee om te gaan? Vriendelijke groet, Klaas Woltingen. Dus hebben we hem. Uh, het probleem is, als ik alleen thuis ben... en een filmpje van mezelf wil inspreken, gaat het mis. En wat ja, ik, doen? ik heb er niet zo één een antwoord. Ik verwel ik, het eerste stuk. <laughs> ja, wie weet. Nee, het, het eerste stuk vind ik eigenlijk wel mooi. Het is zo dat. Uh, wat zij hij benoemd, Ik weet niet wie. Er, maar wie het, heeft, dus... het antwoord hebben we dus niet ja. op deze vraag. Van... Nee, ik heb, ik heb hier geen antwoord op. Het is zo dat. Um, het wonderlijk is dat zij. Dus of hij de moeilijke situatie beheerst. En ze noemden allemaal goede dingen op. Um, dat, dat niet naar het publiek kijken. Ik helpt naar, dat? Ja, dat ja. helpt 100%. Als je op de eerste rij zit en je gaat een speech houden... en iemand zit nee te scheuren op de eerste rij, ja, ja, ja. dan heeft dat impact. Maar, maar als ze juist heel uh, goed luisteren en ja. kijken en in luisteren... Uh, je, je moet luisteren. de eerste vijf minuten door, is mijn ervaring met lezingen. En dat, dat leer je ook van cabaretiers die ik wel eens spreek. Uh, iedereen is nerveus. Ook al heb je dat 8, 8000 keer in je leven gedaan. Je moet optreden. En dat is een soort wedstrijdsspanning die wij in, in de sport ook kennen. En uh, dan, ja, de eerste vijf minuten... en er werd ook een groep voorbereiding, dus dat ben ik ook heel mee eens... Als je eerst de eerste vijf minuten doorkomt... ze hebben die conferenciers altijd dezelfde uh, openingsmop. En die wordt steeds beter. Dan zeg ik, ja, maar stel dat iemand dus de tweede keer in de zaal zit. Ja, ze, dan komen ze omdat ze toch weten wat er gebeurt. Dus dat moet je niet veranderen. Nee. En dat oefenen ze dan ook. Dus, dus alles herken ik in, in die mail. Maar jij bent toch... Want ik heb jou zien op speech ja. ook een keer. Het zag er niet echt zenuwachtig uit. Nee, maar het is... Uh, laat ik het zo zeggen, bij mij is dat wel een kleine wereld. Ja. <coughs> ik uh, ik bereid me voor. Ik weet dat laat ik op moet komen... Um, en ja, dan ben ik maar aan het focussen op wat ik moet gaan vertellen. En ik heb heel wat lezingen in mijn leven gedaan. Maar aan de andere kant, je wilt toch weer iets van maken. Je wilt toch even de opening goed doen. Er zitten 100 mannen of 150 mannen in die zaal waar wij er waren. Of 200. Ja, daar probeer je iets van te maken. Dus ik snap wel die, die spanning. En dat, is, dat, dat slaat niet om mijn stress en, en uh, zenuw of dat ik de, de, dat ik de weg kwijtraak. Maar, timing, even kijken, voorbereiden. Ja, ik, bij mij wordt mijn wereld heel klein. Ja. En... Um, ja, ik zou even nadenken over, over die vraag die gesteld werd. En dan moet je een filmpje inspreken. Dus eigenlijk de, voor je gevoel de meest makkelijke situatie. En dan uh, vinden ze het lastig. Ja, omdat er geen, niet gereageerd kan worden op het publiek. Ja, ja, ja, je, ik weet het ook nee, niet zo goed. Je zou gaan. dus zeggen, zetten we het publiek achter. Ja, en, uh, ja, niet. ja dat is en, helemaal en, niet zo en, rikker en rikker praat, Iemand aankijken, dat is een hele goeie. Ja. Ja, dus wie dus weet. naar iemand gaan praten. Ja, terwijl het meeste, want het lijkt een beetje op iemand... die in het begin wat introverter was. Een kleine groep niet wilde uiten. En daarna... Dat wel, dus verbeterd. Ja. Dus uh, maar wat ik ook vertelde, ook met mijn eigen voorbeeld... van als hier echt iemand introvert is, kan kunnen we sneller in paniek raken... en wat dat soort zaken. Dus de meest introverte vorm is als er niemand bij is. Dus dat, dat is natuurlijk als je het niet kan controleren. Ja. hebben niet voor alles oplossingen. Nee, maar nou, dit vond ik wel een goede oplossing. Ik zeg mezelf, ik, ik, als ik even naar mijn eigen situatie kijk... ik vond vroeger het allerergste wat ik kon bedenken... een spreekbeurt houden op school... En nu vind ik al dat soort dingen helemaal heel leuk. Maar ik vond het ja. inderdaad verschrikkelijk. Maar daar kan je dus wel overheen groeien op de een of andere manier. Ja, ik, ik denk dat wel. Het is zo dat, uh, ja, als je met veel mensen praat uh, die dat dagelijks doen... en dat zijn soms toneelspelers cabaretiers... het mooie is dat ze ook allemaal roepen... dat ze spanning hebben, dat ze die voorbereiding nodig hebben. En uh, ja, een spreekbeurt is ook spannend. En dat is ook niet leuk, want je krijgt al cijfer ook. Dus daar zit ook nog een soort resultaatdoel uh, op. Dus uh, ja, heel veel mensen vinden dat lastig. Nou, twee dingen. voorbereid is goed. En ik, ik, ik ben er helemaal mee eens overheen kijken. Ik, ik kijk het publiek nooit aan. Hm. Maar ze zien jou toch wel. Dat is waar. Ja. Uh, er is wel gebeld net, maar iemand uh, belde die niet in de uitzending wil. Alleen de vraag die is wel gesteld. En die stel ik daarom nu. Uh, Pelle van uh, uh, Feyenoord. Ja. Die scoort aan de lopende band. Die wil nu ook naar een of andere grote buitenlandse club. Uh, maar bij AZ scoorde die vorige meter. Hè? Was die nee. aangetrokken met Arie samen volgens mij, die Braziliaan. Ja, dat klopt. Uh, en uh, dat ging allebei niet zo heel erg goed. Maar Pelle al helemaal niet. Wel een mooie jongen toen ook al. Uh, maar hoe kan het nou dat hij... eigenlijk net als de coach, ja. bij AZ niet goed deed... Ja. Uh, maar bij Feyenoord wel. Ja, nou, dat, dat, dat zijn overigens ook wonderlijke processen. Kijk, het enige wat ik kan vertellen over Pelle... hij kwam bij ons. Hij was een van de grootste aankopen die we hadden. Uh, Spits. Uh, aardige vent. Uh, trainde altijd hard. We hadden toen in die tijd nog uh, Mouli Hamdoui en Dembele zelfs ook nog voor hem. Dus hij kreeg eigenlijk niet zoveel kans om te spelen we hebben een beetje pinshitter gebruikt, dus lange jongen, ballen doorkoppen enzovoort. En toen hij wel de kans kreeg, was heel wonderlijk. Bij Van Gaal kreeg hij een basisplaats, een aantal weken weg. Bij Dik Advocaat kreeg hij een basisplaats, bij Koeman kreeg hij basisplaats. Eigenlijk bij iedereen. Want iedereen zag hem trainen, training, zei, nou, het is ongelooflijk wat hij kan, dus dat moet lukken. En op een moment in de wedstrijd lukte dat dus niet. Hij werd bij ons verkocht, want hij was te duur, dus hij ging een andere club toe in die periode van de curator. Komt bij een Italiaanse club terecht, scoort daar weer niet. Wordt dan half weer verhuurd. Komt de volgende club, scoort daar weer niet. En ja, nou komt de rol van toeval en geluk. Uh, een vriendje van uh, de zoon van de Koeman... komt hem tegen op strand. En uh, Een vriendje op, van de zoon van de Koeman? Ja, die komt en, hem tegen. En zo is contact gelegd via Feyenoord. Dus als je praat over geluk of toeval... Uh, ja, maar waarom zou Feyenoord hem willen hebben... als die vier clubs achter elkaar... Uh... Feyenoord had geen geld. En uh, die, ja, die konden niks. En die, uh, die waren een gok. Ja, dat, dat kan af en toe... Dat hebben wij eigenlijk met Josie altijd ook gehad. Dat was iemand die, op, die bij Hull City was geweest. In Griekenland was het niet gelukt. Villarreal was niet gelukt. Ja, toen kwam hij bij AZ terecht. Nou ja, in het begin zie je iedereen, ik kan niet voetballen. En uh, nou, dan schop hij wat ballen erin. Tweede nog veel meer. En nou wordt hij voor een hoop geld verkocht dan, uh, aan de Premier League. Ja. Dus ja, die dingen gebeuren af en toe. En uh, nou ja, goed, we, we zullen zien. Pellet doet hartstikke goed bij je. Ik Ik heb het ook overbaasd hoor, zou ik eerlijk zeggen. Want hij schopte bij ons er niks in. Is dat dan mentaal? Ja, ik weet niet. hij is, treint goed, hij kan nou, het alles grappige ontwijfeld. was, dat enige wat, wat, wat, wat je hem wel kan meegeven... deze man die was niet uitgepraat over zelfvertrouwen... en niet van stuk te krijgen wat er ook gebeurde. Dus als het publiek begon te fluiten of andere dingen... dus iedereen gaat het wel eens over het Kuipsyndroom, Als je dan naar de Kuip gaat, dan maak je er druk over. Hij niet. En dat heb ik ook ergens in de krant gezet. Je kan over overpellen van alles vinden... maar die gaat gewoon er staan, stooi eens... en uh, als het publiek er wat over roept... of uh, de druk daar, dat doet hem niks... En dat heeft blijkbaar nu in zijn voordeel gewerkt. Hij is stressbestendig. Hij is zeker stressbestendig, ja. En ja. bij ons vonden ze het heel triest, alle dames, dat hij wegging. Ja, en daarvoor was het heel leuk dat hij kwam, volgens dat mij. Hij liep bij ons veel warm, omdat hij wisselspeler was. <laughs> dat, o, dat vonden ze langs. al goed. Dat, dat vonden ze, vonden ze ook... het al heel wat, ja. <laughs> ja. ja. Oh, die, ik zit nou opeens te denken, die spits die bij Feyenoord wegging, die Australische, Italiaanse, wat, uh, uh, die, die, die, die ging naar Engeland weer terug. Die, die zoveel scoorde ook. Die was zo populair, die was onvervangbaar. Guidetti? Ja, Guidetti, yeah. ja. Ja, maar die raakte geblesseerd. En die heeft uh, afgelopen jaar helemaal niks gedaan. In Manchester ja. City is teruggegaan. En uh, heeft een hele moeilijke uh, blessure gehad. Heeft helemaal niet meer gespeeld. En uh, is nu pas nu terug. En dus ik las uh, vandaag toevallig dat ze bij Manchester City me nu een kans gegeven. Ja. En zo goed is het wel. Het feit dat ik nog te weer in loste weken daar... Maar dat, volgens mij gaat dat niet, niet gebeuren. Het nee, was klassen. ook razend populair. Maar ja. net iets minder mooi dan perlen dat wel. Ja. Um, een tweet van Zalverda, TCA. Als hockeytrainer vind ik voetbal enorm conservatief in veel gevallen. Hoe ziet toon deze wereld? Moest hij hier niet aan wennen? Uh, ja, conservatief ja, ook qua, het is, qua het is, regeltjes het is, natuurlijk. Ja. Bij, nou, bij qua, hockey qua bij regels, zijn ze veel verder. Dat qua hoort. regels 100% zeker. En ik, ik denk dat we... De meeste dingen van hockey uh, bijna kunnen overnemen hoor. Als je praat over hoe ze daar wisselbonden. Oh, uh, ja, hebben zo'n camera scheidsrechter. Ja, ook prima. Ik bedoel, dat iedereen wil dat, maar de, alleen de bestuurders van die bonden, dus internationaal niet. Dus er zitten heel veel goede dingen in het, in het hockey. Het enige wat ze, wat ze niet zouden moeten doen, dat hebben ze mij van kunnen overtuigen, is buitenspel afschaffen. Want uh, dan krijg je toch een heel ander spel in één keer. Dus dat bij hockey dat, is dat afgeschaft en daar ben je er vanaf. Maar we hebben voetbal zou een totaal andere spel krijgen. Dat hebben ze me een keer helemaal uitgelegd hoe, de, hoe dat zat. Maar uh, de andere kant van het verhaal is dat voetbal... Uh, ja, die heeft een beetje, uh, ja, met, met innovatieve dingen, een beetje haat-liefde Ik merkte bij die voetbalclub dat er heel veel dingen waren... Uh, waar ze erg goed in waren, waar ze ook in uitblonken. Bijvoorbeeld als je praat over het uh, terughalen van blessures. Hoe snel en hoe vakkundig dat gebeurt bij voetbalclubs. Maar dat is een, dat is een soort verborgen uh, uh, klasse... En dat, dat delen ze met elkaar dus niet. Dus ik heb, ik heb heel veel clubs dingen gezien. Nou, Ongelooflijk. En scouting systemen, videosystemen, Wat hockey ook erg goed in is. Ja, en eh, als je dat dan ziet. Dan denk ik van waarom delen we dat niet met elkaar. Wij, wij zijn, ik ben met Gert-Jan van in Australië geweest. Daar hebben we ook een paar apparaten op gehaald. We hebben nu GPS in het shirt zitten. Dus we weten bij alle trainingen welke afstanders lopen. Welke snelheden lopen. Daar zijn we het enige in Nederland. Aha. En wij doen dat niet moeilijk over, dus wij melden Kun dat. Kun door de mand vallen als speler natuurlijk. Ja, de discussie over je best doen is niet bij ons niet meer. Dus wij weten echt wel wat iemand moet lopen, welke snelheden, welke hartslag die moet halen. Dus vroeger zei de coach, je hebt je best niet gedaan, De hele discussie. Die is volledig weg. De spelers krijgen elke training hun uh, resultaten te zien. We weten ook wat ze gedaan hebben, of ze doelsling hebben gehaald, ja of nee. Uh, ja, en als ze een keer te hard trainen, weten we het ook. Dus dan uh, is het rood, dan rood, halen ze we wel zijn training eruit. Dus, dus allemaal, dat soort dingen allemaal gemeten bij ons. En uh, dat gaat dus heel ver. Ook wel nog verder dan de hockeysport. Terwijl die ook vrij ver is in een hoop zaken. Maar is dat niet duur dan, zoiets? Want jullie hebben weinig ja. geld, maar... Oh. Nee, maar wij, wij, het geld wat we hebben... investeren wij dan liever... Uh, want wij winnen de slag toch niet met geld... in dat soort systemen. We hebben dan in spelers? Ja. ja. Want wij moeten proberen spelers beter te maken. En twee, drie jaar zijn ze bij zet. En dan, dan zijn ze inderdaad naar de volgende stap in hun carrière... Dus we hebben gps, we hebben hartslagmeting... we hebben zo'n topsportlab waar alles wordt bijgehouden... de meest moderne videosystemen, kunnen ze alles weer, weer bekijken. Uh, alle statistieken worden daarbij gehouden, gesprekken met ze gevoerd. Ja, het is een programma, als ik elke regel uit zou schrijven... Uh, heb je zo zes, zeven kantjes met allemaal dingen die we doen. En uh, dat begint al bij de jeugd. En, dus wij moeten het hebben van uh, ontwikkelen en uh, innoveren. Goed, uh, die Klaas Woltingen, die, die uh, dat wilde weten over dat filmpje inspreken... die uh, is heel tevreden met de tip... Oké. Okay. Om die nou, mensen erbij. Leuk. Hij schrijft handige overwegingen, mezelf filmpjes laten inspreken met vrienden erbij. Dat gaat zeker goed komen. Nou, leuk. Oh, hartstikke ja. mooi. Uh, even kijken wat er nog mail binnen is. Nee, dat niet. Dan gaan we even naar de telefoon en daarna ook maar even een plaatje. Toch nog een keer. Uh, aan de telefoon nu, uh, en die heeft dus gebeld met dat nummer 0800 1121. Ad. Ja. Goeiedag. Ik wilde even inspringen op dat zelfvertrouwen eigenwaarde. Trouwens, die directe Vond ik wel een goede keer. En een goede maar met al die andere banken flink hetzelfde. Maar het, het, ik heb zelf twee zaken gehad. En eh, bij de laatste zaak ging ik failliet. Doordat ik door een medisch fout 6,5 jaar ben uitgezakt. was met mijn gezinsvermogen waarvan 3,5 jaar ernstig. Eh, mijn boekhouder en mijn partner, die hebben nog twee kennissen de boel getild voor 1,2 miljoen. En ik ging dus wacht, wacht, de boekhouder en je partner? Ja. En nog, iemand, nog twee mensen erbij, en die nee, hebben dus de zaak uh, leeggehaald in een anderhalf jaar tijd. Want ik was afhankelijk van die boekhouder, want ik, ik had nog een paar procent gezichtsvermogen. Na enkele jaren heb, heb ik aan de bel getrokken of ik toch nog geopereerd kon worden, en dat hebben ze dus gedaan. En toen zag ik de 180 procent. We zouden gewoon zitten slapen, 6,5 jaar. Hè? En, en ja, maar ik was alles kwijt in die periode. Dus ik ben, moest opnieuw beginnen. En dat is een hele moeilijke periode. Maar ik kom van de boerderij en eh, in de oorlog werd er opgegroeid. En toen eh, ben ik een opleiding doen in biologische landbouw. Dus ik kwam in de landbouw terecht. Maar ik had een keuzevak als schilderen erbij. En toen kwam ik tot ontdekking dat ik goed kon schilderen. Dus ik zat naast dat ik in de landbouw. heb ik veel geschilderd. En dat doe ik nog steeds, ik ben nu bijna 73. Wat is dat voor vorm van schilderen? Is dat... Ik ben begonnen met, uh, met te, uh, gewoon naturel schilderen, okay. figuratief. En later ben ik een beetje afgezakte impressionistisch en uh, ook een beetje expressionistisch. Dat is een beetje wat je de Pols schilder kent, uit Oldmars. Mooi maar eens opzoeken dan op je, op je computer. Vind ik een geweldige schilder. En zo daar een mix van. Maar je eigen waarde, dat is belangrijk. Je zelfvertrouwen terugvinden. En ik andere kant van de, van de medaille is dat je in Nederland nooit meer een poot aan de rond krijgt om voor jezelf te beginnen als je met een viesement te maken hebt gehad en al ben je daar de schuldiging van. Maar even, even, even naar dat zelfvertrouwen, hè? want die hele situatie, je ogen, ja. ogen werden steeds slechter, 3 dat zie je niet veel meer. Ja, nee, dat zie niks meer. Nee, uh, en dan uh, uh, je partner, de boekhouder, dat is misschien nog... Maar je ja. partner, dat je partner ook mee gaat doen, met, ja. dat doet nou, ja. ongetwijfeld iets met, het, het, met heel het, het, veel het, het, zaken. Natuurlijk. Maar wacht wacht even, maar dat doet ook heel veel met je zelfvertrouwen. Wat, ja. wat deed dat met jouw zelfvertrouwen? Nou, natuurlijk was het niet zo best. Dus uh, er werd dus op een bepaald moment, uh, uh, ja, toch een, uh, op een of andere manier een uh, soort wraak. Uh, ik, ik weet niet uh, wat daar de motivatie was. Ik heb die mensen nooit meer gesproken. Ik kan ze trouwens niet vinden ook, een of ander niet. Maar na de verjaringstermijn, dat was in 2004, want het is 20 jaar in die periode toch. Dan kopen ze wel een grote boerderij, een hoeven met een tras en een café. Ja, maar wacht even, wacht even, ik vroeg, ik vroeg iets over het zelfvertrouwen. Wat, dus wat deed ja. die hele situatie met je zelfvertrouwen? Nou, dat zelfvertrouwen heb ik teruggekregen door die opleiding die ik ben gaan doen. In die biologen namens landbouw. Ja. En in, met, met het hard uh, schilderen. Maar, maar was, want, was, je, jongen, was dat helemaal weg, het zelfvertrouwen? Nou, dat was als je dus. Want ik heb uh, uh, 2,5 jaar na de visiemint nog steeds niets kunnen zien, die in de stok. Dus die 2,5 jaar die waren voor mij heel moeilijk. Eh? Ik, die, ik, ik, ik had, ik had alle, alle, alles wat mijn hartje begeerde. En een mooi huis met zwembad en, en, en ik heb altijd paarden gehad. Ik had zeezuiden. En toen had ik een kamertje van 400 gulden de maand met een matras op de grond en mijn hond. Ja, het is toch een ja, dat beetje het. ga in het klein, zou je kunnen zeggen. Ja, nou, dames, ik waardeer die dirks ga wel. En uh, jawel, maar ik, ik heb toch altijd weer gezocht. En ik, uh, ik kon ook geen auto meer rijden, ook al kon ik toen meer zien. Alles op de fiets gedaan, tassen gekocht, zo'n zwerversfiets, zo zo zo'n randonneurfiets. En een tent. En ik heb stage gelopen, uh, bron in schelling. Ik ben in Noord-Frankrijk geëindigd in die, in die tien jaar. Ja. En gewerkt. En kijken waar ik dat iets opnieuw kon beginnen, maar steeds stuiten. ik bij de bank die niet mee wilde werken. En nou ja goed, toen heb ik mij helemaal toegelegd op het schilderen. Ja, en al die, al die twee dingen, dus die bio, biodynamische landbouw en het schilderen hebben we dat zelfvertrouwen weer teruggegeven. Andere levensstijl. Ik, ik merk gewoon dat, dat, dat de biologische landbouw. daar moet meer mensen naartoe gaan. Maar ja. even, even nog even, want dan gaan we weer door. Maar uh, de, Financieel is het, is het anders geworden. En dat is nog steeds anders, neem ik aan. Dat is altijd minimaal geweest. En ik moest het extraatje van de schilderij hebben. Ja, dat is altijd nou, minimaal je sinds, sinds je alles kwijtgeraakt bent. Want daarvoor was ja. het. Ja, ik ben van. van, van uh, twee, keer, twee keer de balk de balken uh, zeg maar naar, uh, nee ik ben nu drie ik heb nu alleen maar AOE. Ja. En, dus ik had en, en zoveel zon... minder geld. Ja. Is dat schadelijk voor je zelfvertrouwen? Ja zeker, ik begin zeker. Ja zeker, want, want uh, je bent toch uh, je moet toch vinding worden om weer uh, om weer op dat, uh, dat niveau terug te komen. Ik bedoel, ja. de, dat, dat, dat heb ik ook gered, ja. die opleiding, okay. he, want ik ben, ik ben vegetarier geworden en, en die kree, ik bak mijn eigen brood en ik heb daar lol in. Ander eetpatroon, dat doet mij trouwens ook denken nu, uh, uh, uh, aan, aan het boek van uh, de succescrisis, daar kom ik zo nog even bij terug hoor. Maar, want Toon, jij bent anders gaan eten in de ja. tijd van die crisis he, bij je AZ. Ja, nee dat had de vraag met te maken van wat heb je liever een uh, uitgeruste manager of een vermoeide manager. En dat had met energie te maken. En uh, als je voor heel veel energie naar vergaderingen of zware vergaderingen moet... moet je zorgen dat je een beetje uitgerust bent. Dus goed geslapen, goed gegeten, fysiek uh, bezig en leuke dingen doen. En uh, dat is ons fundament. Dus, uh, dus ik ben in die periode dat, dat de bij zet was... heb ik een aantal kilo afvallen, maar ook omdat ik bij hard ga lopen. En goed gegeten, heb goed uitgerust. Dus ik zat altijd fris in die vergaderingen. En wat had je dan anders dan daarvoor? En regelmatig. Oh. Dat is gewoon, uh, want vaak als je dan uh, te lang vergadert... dan moet je even een broodje pakken of uh, langs een benzinepomp of dat soort dingen. En uh, door daar patroon in aan te brengen... kreeg je dus ja, eigenlijk gewoon een ja, uitgeruste manager die, die zijn werk moest gaan doen. En dat is eigenlijk wonderlijk, want als je bijvoorbeeld soms de politiek ziet... die, die roepen dan ja, 60, 70, 80 uur werken. Ja, dan moeten ze grote beslissingen nemen met het land. Ja, ik vraag me af of dat gezond is. Ja, over politiek gesproken kom ik zo nog even op terug. Ad, ja. heb jij nog een vraag aan Toon of uh, was het gewoon een ervaring delen met ons? Nou, ook, ik, hoorde, ik heb het net het verhaald hoor dat, dat hij niets verder met de aan te maken heeft als, als, als van de bank uitgezien. En uh, dat hij dus als manager van een uh, sportbedrijf is. Als ik het goed begrepen heb. Ja, ja, uh, ja ik, ik, ik heb daarnaast heb ik gewoon ja, was mijn paarden uh, Ja, nee, nee maar het gaat, me, het, gaat me, het gaat me nu even om een vraag. Anders dan gaan we even door. Geen vraag? Nee, ik heb verder geen vragen. Oké, okay, dan, dan dank ik je wel. Ja, nee, precies. Maar dan bedank ik je voor het bellen. Oké. Okay. En het beste. Ja, dag. Oké. Okay. Uh, ja, nog heel even over die politiek en dan naar, echt naar de plaat. Want jij hebt dit boek, De Succescrisis. denk ja. denk ik van een hoge oplage. Ik geef ze aan alle Kamerleden die we maar kennen. Althans, de Tweede Kamer. Toch? Ja. Nou, ja, oh. dat, dat was, was wel een klein verhaaltje vast. Het was zo dat ja, je moet dan toch iets doen met je boek. Van ga je dat aanbieden of, of ga je dat met een congresje doen of, of iets anders ik denk nou ja, luister, iedereen zit te zeuren over de crisis. Uh, de mensen die aan de, aan de knoppen zitten, is de politiek. En uh, ik denk nou, weet je wat, 150 boekjes investeren we gewoon zelf. En uh, we zijn naar die bode gegaan van de Tweede Kamer. En gevraagd of dat goed was, of ze in de bakjes mochten gooien. En die bode heeft er volgens mij niet gevraagd, maar dat was goed. En uh, dat is wel grappig. Dat, uh, Ook overal wat ingeschreven? Nee, ik heb niet al wat ingeschreven. Het was zo dat de eerste die reageerde erop, was wel mooi met, met een tweet. En die heeft gelijk 260.000 volgers, was Frits Wester. Oh. Dus die had het boekje... Het is geen Kamerlid? Voor een... Nee, maar die had van tevoren een boekje van mij gekregen. Ah, oh, oké. Okay. En die, ja, die had de droomreden ook wel eens. Dus die, dus die, hoe heet het? die had al een, een mooie reactie. En het was grappig. Er was één iemand die me gelijk een mail stuurde om te bedanken. Dat was de man van de ChristenUnie. En die, ja, die, die, ja een beetje waarde normen kreeg iets, dus ik bedank. Ja. Dus, uh, en de andere 149 nog niet. Oh, dat, uh... Maar ze zijn op vakantie. Dus, en welk, welk uh... Kamerlid dan van de ChristenUnie? Uh, van, van de Stijf, volgens mij. Die is van de uh, SGP. Of, nee, wie van de ChristenUnie? Uh, Slob. Slob, Arie Slop, ja. Die was degene die reageerde. En gewoon te bedanken. Je uh, krijgt iets dus je bedankt. Ja. En dat past bij hun waardennormen. Maar niet over de inhoud verder? Nog niet. Hij ging het lezen en hij zou reageren, zei hij. Okay. Dus hij ging op vakantie. Leuk. Ja. Ik uh, ja, ben benieuwd. Het. Goed, wij gaan even naar wat muziek luisteren. En dat is deze keer niet van de Eagles, maar van... even denken... Britta Maria, dat is een Nederlandse zangeres. Dit is haar single uh, van uh, vorige maand... La chanson d'herman. <tied> Content toi, tu es charmant, et moi je suis content. Dada, et moi, je chante la la. Moi, je suis joyeuse. J'espère que tu es généreux, glorieux, fameux. Mais je suis Rita Maria, dus met La Chanson d'Herman. Terras, nog een kwartier. Uh, Toon Gerbrands, De Succescrisis is de titel van zijn boek. Uh, die meneer van het hockey, de Salvador, die schrijft: uh, Buitenspel eruit zorgt toch echt voor veel aanvallende voetbal. Daar hadden we het net over. Hè? Dat ja. jij zei van, uh, dat het uitgelegd was aan jou. Nee, de coaches die ik gesproken heb, die, die leggen dat eigenlijk heel simpel uit. Je kan namelijk als spits gewoon in de buurt van het strafgebied blijven. En als je daar blijft staan, moet je je ook verdedigers achterhouden. Dus wat je krijgt is dus de actieradius van uh, met name de verdediging. Die moet achterin blijven. Nu schuiven ze nog het middenveld in. Ze gaan nog aanvallen. Dat is voorkomen afgelopen. Dus de afstanden worden groter. En je krijgt een totaal ander spel. Wat ook heel andere fysieke waarden met zich mee gaat brengen. Want nu moet je behoorlijk conditie hebben. Alle positie in het voetbal. Maar op het moment dat ze achter kunnen blijven. En ja, dan wacht je gewoon. Want ja, er staan de spits. Die moet ik in de gaten houden. En hockey gaat ook iets sneller nog. Uh, op zo'n kunstgasveld met die bal. Dus dat is uh, een iets ander patroon. Oké okay. Ja, Want dus, daar is het dus, geen stand te werken. Maar ja, dus voor dat voor voetbal. Gaan we niet doen. En dat zeggen al die Louis Verhaals en co Adriaans ja, dus en zo allemaal. zijn het ja. allemaal met elkaar eens. Die zijn dit op zich met elkaar gekregen. Ja. Ja, ja, dat is ook al, is al, al uniek. Ja, precies. Ja. Um, um, even kijken. Wat ik nog wel even wil weten is dat... dat, is dat uh, uh, jij uh, schrijft in je boek... Ik ga jaarlijks in gesprek met mijn alter ego. Ja. Ik denk, dat, maar dat heeft niks met buikspreken te maken. Nee, dat heeft niks hoor. met buikspreken te maken. Nee, maar het is, het is voor mij goed om... Um, één keer per jaar misschien ergens een bankje te gaan zitten... of in ieder geval even te, te relativeren van... waar sta ik? Zit ik nog zelf een beetje op koers? En ja, je, je, je doet dus... manager vaak dingen met, met anderen... en uh, klopt het allemaal bij jezelf allemaal wel? Dus met andere woorden van... we hadden het net over die prestatieklok. Ja, uh, word je gewaarschuwd, krijg je een week-up call van een ander? Of heb je zoiets voor jezelf van... jongens, ik, ik heb ongeveer door waar ik zit... en ik trek zelf aan de bel. En ja, Ik, ik denk dat de mensen die dat kunnen... Uh, en ik had dat ook moeten leren... want het, het lijkt allemaal of je dat allemaal gelijk meekrijgt vanaf jongs aan. Je stoot je neus een keer, je wordt een keer door iemand anders op een wake-up call gezet. Ik heb eens een keer gehad voor een wedstrijd dat er iemand naar me toe kwam... en die zei tegen mij, je ploeg is niet scherp. En ik, ik, ik blies dat nog een beetje weg, van, ah, dat, dat klopt dan wel. Ik keek op de warming-up en dacht, ja, die man helemaal gelijk. En dan gaat zo'n wedstrijd verloren. En, maar dan ga je toch afvragen, waarom was ik daar niet, waarom heb ik dat niet gezien... waarom heb ik niet ingegrepen en, en dat soort zaken. Dus ja, dat gebeurt je één keer en ervaring is veel fouten maken... maar dezelfde fout maar één keer... Dus dan kom je heel lang in het leven. Dus ook met dit soort zaken, dus die week up kop probeer ik te voorkomen. Maar wat voor gesprekken zijn dat dan met jezelf? Ga je, is dat, moeten we dat ons vrij letterlijk voornemen? Nee, ik ga het hardlopen. En uh, dan, uh, ik heb een pest in hardlopen, maar het werkt wel. Dus je kan doen wanneer je wil en het is niet leuk. En je, af en toe muziekje op of iets anders, maar soms ook niks. En dan kan ik wel eens nadenken over een onderwerp. En dat, dat kan ook weer eigen toekomst zijn, dat kan ook iets op zet zijn. Dat kan hoe is het afgelopen jaar geweest om een beetje in de gaten houden wat is goed verlopen, of niet goed verlopen En ik doe dat met hardlopen heel veel. Maar doe je dat één keer per jaar of doe je dat veel vaker? Nee, dat doe ik, dat doe ik wel vaker. Ik heb zelfs in die periode van de, van de curator... nou, had ik één keer per week wel een, uh, een onderwerp... waar ik dacht van, hoe los ik dat dan weer op? Want ik wist niet hoe het zou doorlopen. En er kwamen mensen met vragen bij me waar ik daar nooit uh, mee te maken had gehad. Mensen die vroegen, oh, moet ik een hypotheek nemen? Uh, in, in een periode waar je niet helemaal zeker bent of, of de club nog overeind is. Maar wat doe je dan? Nou, daar had ik geen antwoord op, dus dat, ik ging daarover nadenken. En mijn filosofie was een simpele. Uh, die mevrouw die kwam een dag later bij me. Zei: ja, Ik heb mijn droomhuis gezien, dan moet ik nou de hypotheek nemen? En ik zei, nou, wat is nou het ergste wat je kan gebeuren? Wat deed als... die mevrouw bij jullie? Schoonmaakster. En uh, nou, die zei op een gegeven moment, ja, ik, uh, als ik het niet neem is mijn droomhuis. Als ik ja uh, wel neem en mijn AZ valt om, dan zit ik ook in de problemen. Dus dat zijn dilemma's, om er even zacht uit te drukken. En ik, ik vroeg haar, nou, wat is het ergste wat kan gebeuren? Had ik over nagedacht met hardlopen, dat ik mijn baan kwijtraak. Ik zeg, nou, dan moet ik een nieuwe baan hebben. Nou, toen ben ik samen met haar gaan zoeken op internet. En ik heb nog twee bedrijven gebeld in de buurt. Ik zei stel dat die mevrouw geen werk meer heeft. Nou, als ze is in die wereld, uh, kan je zo in de slag. En toen heeft ze toch de hypothe hypotheek genomen, huis gekocht. Ja, die stond met tranen in de ogen. Uh, toen het eigenlijk de aandelen werd teruggegeven aan AZ. En AZ dus verder kon. Maar dus dat soort problemen. Ja, daar, daar heb ik ook even geen oplossing voor. Dus hardlopen, nadenken. En dan kom ik in heel hm. ja, dat is mijn manier dan om het een beetje te overzien, te overdenken. En je bent sneller thuis, dat is ook nog bijkomend voor. Ja, ja, ja je ja. vergeet dat je aan het hardlopen bent. Ja, dat klopt. En vermindert dat ook de stress? Ja, 100% zeker. Het dus is zo dat... dat in de theorie, als je gewoon boeken leest... is elke lichamelijke inspanning is stress verminderd. Dus, uh, dus in mensen die echt wat stressvolle bestaan hebben... of in een periode van stress zitten... als je het lichaam even in de praat zet... is bekend uit theorie, en ik heb zelf ook ervaren... dat die stress gewoon weg is. En, en hoe ben je eigenlijk met stress? Ja, ik heb daar niet zo erg van last van. Ik, dat, dat mensen die mij kennen of meemaken. In, in, uh, ik wil eigenlijk rustiger naarmate de stress toeneemt. En dat heb ik ook moeten leren. Want natuurlijk uh, uh, je kan niet zeggen, ik, ik word met, dat, met die eigenschap geboren. Maar dan gebeurt er wat. denk ik, ja, eerst maar even nadenken. Even tijd winnen. Je moet bepaalde principes uiteindelijk toepassen. En uh, mensen weten ook bijvoorbeeld dan een nachtje slapen... dat er betere ideeën komen. Dus soms moeten ze even parkeren. En dan, uh, dat lukt wel. Dus ik, ik wil eigenlijk een stuk rustiger... Terwijl de meeste mensen dan uh, in paniek raken. Dus jij hoeft helemaal niet hard te lopen. in die nee, zin? Nee, niet voor de stress. Nee. nee. Dus ik. Uh, ja, het aparte is dat dit jaar met de curator. Uh, ja, de aanleiding is fout. En mensen zijn hun baan kwijtgeraakt. En mensen zijn geld kwijtgeraakt. Dus de aanleiding is fout. Maar. En ik moet een beetje met bescheidenheid zeggen. Maar het was mijn topjaar. Want ik heb uh, dingen beleefd in dit jaar met de curator. En hoe dat moest. En uh, persconferenties geven. Waar 80 man in de zaal zat Het live uitgezonden. En moest ik uitleggen hoe dat allemaal werkte. en nou, niet dat ik er verstand van had, maar wij hebben toen besloten voor onszelf een curator in te huren. Ik dacht nou ja, die man kan ons wel helpen. En die ging mee onderhandelen met ons. Dus er waren drie grote curatoren in Nederland. Twee bij de bank, die waren ingehuurde rechtercommissaris. En denk ja, ik heb geen verstand van, dus dan moet ik mijn deskundigheid hebben. En dat niemand haalt zijn eigen curator natuurlijk binnen. Maar wij wel. En die man legde me dat uit. En dan bepaalde witte Witteman controleerde ze s avonds met een advocaat of ik de antwoorden goed had gegeven. Ja, dat klopt allemaal. Ja, dat had niks met mij te maken. Met dat had te maken met goed, goed ingefluisterd door die deskundige, ja. ja. Dus over dat soort dingen denken we vandaag. Is dat idee van die curator ook tijdens een hardloop... Uh, sessie? Nee, dat, dat ontstond eigenlijk uh, heel snel. Want wij, moet, wij zaten heel snel in een situatie... Uh, kijk, het allerbelangrijkste in crisis, uh, heb ik daar ook geleerd... is direct de ontkenningsfase eruit gooien. Mensen gaan als het misgaat... altijd om een keer roepen, het valt wel mee. En het gaat op een andere manier. Dat, dat is niet zo. Je moet direct de ontkenningsfase eruit knallen. Het is erger dan je denkt... En vanuit daaruit gaan we de oplossingen zoeken. Ja. En, en de allergrootste les in het jaar... en da daar kan de politiek echt nog wat van leren... onzekerheid is verdermaals slechter dan slecht nieuws. Dus als mensen een baan kwijtraken... dan hebben ze nieuw perspectief, kunnen ze wat gaan zoeken. Maar onzekerheid, als je nu de hypotheekmarkt neemt in Nederland op dit moment... de ene keer dan, uh, is de rente wel maar de andere keer niet. Dan komt er iemand die er op 20% eigen vermogen meenemen. En dan verbaast de politiek zich dat wij in Nederland Nederlands sparen zijn. Nou, ik niet... Ik, ik denk dat die onzekerheid neemt toe. Als je morgen roept over 30 jaar, dus nu in 30 jaar wordt de hypotheekend afgebouwd. weet iedereen waar ze toe zijn. en ze het handhaaft. daar kunnen mensen mee omgaan. Maar de politiek heeft dat dan niet door. Hm. Nee. Um, eens even kijken of er nog wat binnen is. Die... Oh, die meneer Salvat van het hokje. die heeft het antwoord gemist. Maar dan moet hij maar even terugluisteren. Want dat kan via radio 1.nl. Ja. Dus die, die computer waar die mee zit te luisteren, die viel net even uit toen we het erover hadden. Uh, kijk ik nog even naar een ander uh, punt, dat is namelijk zingeving. Daar gaat het ook over, hè? Zingeving en succes. Ja, ja dat, dat is een mooi woord. Het is zo dat, uh, wat, wat mijn ervaring met zingeving is, dat, uh, dat mensen eigenlijk daar pas over gaan nadenken als ze, als ze even een slechte tijd hebben. Maar Wat is zingeving dan? Nou, zingeving is dat je je afvraagt van, uh, als ik mij als ik mijn in één zin uitleg, waarom sta ik eigenlijk op deze aardbol en wat heeft het eigenlijk voor nut? Dus met andere woorden, je gaat een keer dood en in één keer denk je: waarom sta ik hier? En uh, ik ben 50 of 55, wat moet er in mijn leven? Dus het even diepere nadenken, en dat, dat doe je niet elke dag. En mijn ervaring is dat als je onder grote pers ja, persoonlijke problemen zit, of soms thuis gebeurt wel eens wat, of uh, overlijden mensen in de omgeving, of, of scheiding of dat soort dingen, gaan mensen in één keer nadenken over, over dit soort zaken. En uh, daarom heb ik daar een hoofdstuk ook in gewijd in het boek, dat, dat, dat mensen wel weten dat dat er bestaat. En ja, alleen ja, als je elke dag het over zin geeft, word je gestoord. Dus dat is het niet. Maar met andere woorden van, ja, eh, kijk, eh, ik heb daar geen illusie over. Eh, als ik dood ga, ben ik dood. En dan heb ik eh, een bijdrage geleverd, hoop ik, in bepaalde processen met mensen te werken. Maar anderen vinden een schilderij belangrijker om achter te laten. Dan denk ik, van de honderd jaar herinnerd. Ja, dat, dat soort dingen. soort heb ik niet voor me in. Maar dat heb ik al bij mijzelf wel lang aan plaatsgegeven. Maar heeft het leven zin? zeker heeft het leven zin. Dat is hartstikke leuk. Ja, maar leuk is het anders dan zin, toch? Ja, maar het heeft, het heeft ja, zin. Dat, ja, je kan zeggen, anderen moeten dat maar beoordelen. Maar uh, ja, kijk, als je nadenkt over een voetbalclub. Ja, ik denk dat als er elke week 17.000 man met veel plezier heen gaan. dat heeft een maatschappelijke functie. Ja, dat moet er niet vergroten. Dan kan het niet afwegen tegen een oorlog die ergens gevoerd wordt. of ellende in de wereld over, over hongersnood. Dat weet ik ook maar wel. Maar dat heeft dan. Die, die aantal jaar dat je zit, heeft dat een functie. Ik ben bondskozen voor volleyballers. Dus heeft dat een functie? Die medaille, nou ja, over, over 40 jaar weet niemand dat meer. Of we vinden ze al eerst in een boek wie er toen coach was en die naam is vergeten. Dat vind ik niet zo'n issue. Ik leef hier en nu en ik heb niet illusies achter te laten. En dat maakt ook niet uit? Nee, ik, ik heb ook, uh, daar heb ik wel heel goed over nagedacht. Dat als ik morgen dood neerval, dan heb ik niet meer iets wat ik nog zou willen doen. Als ik iets doe, dan ga ik dat nu plannen. En dan ga ik dat volgend jaar doen. Of, of nu, of zo snel als ik kan. Gaf mensen... in lood wilde je toch nou nog ja, gaan doen? Maar goed, als dat niet doorgaat, is dat geen, heeft dat geen ramp. Maar je hebt dan van die mensen die tot de 65e... alles sparen om dan geen een wereldreis te gaan maken... en dan op 66 dood neervallen. Ja, dat gebeurt mij niet. Dus ik, de dingen die ik wil doen... die doe ik nu. En... Ik, nogmaals, als ik morgen dood ga... Dan, dan, dan, heb ik, dan heb ik niet iets dat ik denk van... jammer dat ik dat nog gemist heb. Dat de eeuws op de foto. Is maar dan, dat, ja, ja, met de eeuws, ja, ja. Ja, dat zou nog kunnen. En is, maar is, dat, is, is het dan lang genoeg geweest ook? Ja. Ja, luister, ik weet niet hoe lang het duurt, dus ik, uh, ik zie het wel. Het heeft voor en na, als je ziet aankomen, dan kan je nog iets doen over uh, hoe zo'n laatste bijeenkomst eruit ziet. En zo niet, dan moeten de, de anderen maar oplossen. Dus ik, uh, ik heb dat allemaal niet klaar liggen, hoor. Dus ik, uh, misschien is dat ook wel een vorm van zingeving. Wat? Nou, dat, dat, dat ik niet mijn hele dingen zo klaar liggen, uh, mijn begrafenis, hoe dat moet. Wat heeft dat met zingeving te maken, nou, Nee, maar heel veel mensen die zijn nu maar bezig. Ik heb omgeving die het allemaal op papier hebben gezet. Ik vinden andere... dat essentieel. Ja. Nou ja, misschien dat iemand me herinnert tegen de tijd dat ik nog van de Eagles hou. Dat <laughs> misschien nou, nog een nummertje draaien. Desperado. En, anders, en als niet is het ook goed, toch? Um, nog één vraag over succes. Want daar, daar hebben we het hele tijd over. Uh, uh, succes, brengt dat altijd geluk? Nee. Het is zo dat... Uh, ja, het, het, het, het, mensen die echt heel veel succes nastreven... Ja, het is maar een klein deel van de bevolking. De vraag is: is het ook belangrijk? Waarom moet jij succes halen? Maar je kan ook zeggen: luister, ik zit gewoon in de middenmoot van de samenleving. Ik heb een leuke baan. Ik ga op vakantie. Ik krijg een periodiek erbij één keer per jaar. En ik ben diep gelukkig. Dus met andere woorden: van... Uh, ja, zoals ik in een ander boekje een keer schreef, zonder contrast is er niks. Dus je hebt mensen nodig die geen succes wil nastreven om anderen weer succes te laten gunnen. Dus ik heb daar. Uh, ja, en als je echt succes wil nastreven, ja, dan moet je een bepaalde meer van denken organiseren. Maar, en een bepaalde keuzes maken. Het gaat niet over het succes nastreven, maar het succes hebben. Als je het nastreeft en je hebt het, ben je dan altijd gelukkig? Ja, maar je moet het, het allerbelangrijkste, en dat, dat doen heel weinig mensen, is benoemen. Ik schrijf een boek. Wanneer is nu sprake van succes? Als ik nummer 1 op de management top 10 sta? Is dat als ik een literaire prijsje voor krijg? Als het boek klaar is? Of moet ik er 10.000 verkopen? Ja, zeg een paar. Ja, ik, ik, ik denk erover na. Gesteld. Of doel heb je gesteld? De doelstelling was met één op de management top team te komen. Want jij bent heel van de. En, en ambitie, dat is dan waar ik van droom. Dat, is dat het managementboek van jou wordt. En, en zit dat erin? Nee. <laughs> Want ambitie, dat is iets. De AZ kan één keer in de 10, 12 jaar kampioen worden. Dat is ambitie, daar droom een keer van, dat kan een keer gebeuren. Ik sta overigens, uh, ja, morgen voor een kijkbrees, zo ben ik ook wel weer. Ik ben wel in een week gestegen van plaats 17.253 naar plaats 28. Dus we gaan de goede kant op. 17.000. Ja, als je een boek uitbrengt, begint iedereen onderaan. Ah, dus 28.000. 18 18.000 maar, maar waar volg je dat dan? Dat kan je op managementboek.nl volgen. Ja. Er staat een top 100. En dan kan je de plaatsen zien waar je, waar je staat. En over dat periodiekje erbij, dat voor sommige mensen belangrijk is. Als je naar Ajax zou gaan, dan, dan krijg je er ook wel een paar periodiekjes bij waarschijnlijk. Is dat nog een optie? In nee, de toekomst? dat is mijn nul optie. Nul? Mijn motief, nee, mijn motief is mezelf ontwikkelen en uitdagingen. Nee, en, maar Ajax uh, is ook geen optie? Maar niet voor het geld. Past daar, nee, maar wel nee, voor, de, niet. voor de, voor nee, de ik heb daar nee, twee keer nee tegen gezegd. Ja, dat weet ik, maar je kan toch nog een keer... Ja, nee, ik denk niet meer vragen, maar ik denk dat ik weer nee zeg. Want eigenlijk is, is een voetbalclub iets meer van hetzelfde. Of het moet een hele spectaculaire omgeving zijn waar we dingen kan veranderen. Barcelona. Ja, dat, dat is... Nee, dat pas ik ook niet. Hm. Want... Nee, dus ik ben eerst geen Spaans, dus dat, dat is al zowat. Dus nee, dat, dat, dat, dat wordt niks. Toon Gerbans, we gaan afwachten wat het wel wordt. Ik dank je zeer voor je komst naar Kaasloena. Ik noem nog één keer de titel van dat boek. De succescrisis uitgegeven door Faros. p -H a r o s Morgen praat Helco Span in Kaasloena... met de Vlaamse dichter, schrijver en polemist Geert van Istendaal. Bij een groot lezerspubliek werd hij bekend met boeken... als het Belgisch labyrinth of de schoonheid van de Wanstaltigheid. Dat allemaal morgen dus. Zometeen hier op de zender Nog Steeds Wakker van WNL... met uh, Anne de Jong en Nathalie Hogeveen. Ik wens u een hele goede nacht en, uh, wat mij betreft, heel graag tot volgende week dinsdag. Dag en toon, bedankt. Hè. Ik ben ook wel eens bang. Net als jij. En jij. En ik. En ik. En CRV.